Na onderzoek van de politie bleek dat er cocaïne in zat. De fonds werd vorige maand al gedaan, maar uit tactische overwegingen niet eerder bekendgemaakt. Het weer. Droog en zonnig, met vanmiddag enkele stapelwolken en een temperatuur van 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, maar ook wolkenvelden, temperatuur 14 tot 18 graden. In de avond regen. Dit was het NOS Journaal.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 De lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, 4 minuten over 2. We zijn er tot 6 uur met een grote variatie aan sporten. Bijvoorbeeld ook autosporten. Grand Prix Formule 1 van Spanje. Ronald van Dam. Juichende Spanjaarden meteen al op de tribune. Want bij de grote prijs van Spanje heeft Fernando Alonso brutaal de leiding genomen. Troef de pols zitten. Maldonado, inderdaad. Maldonado uit Venezuela af. En heeft dus de leiding in handen. Maldonado zelf op de tweede plaats. En daarachter dan de Renault van Romain Grosjean. in het kampioenschap. Sebastian Vettel die moet van verder wegkomen. Die stond als achtste op de startopstelling. Vier verschillende winnaars in de eerste vier races. En komt daar vandaag een andere vijfde bij. Zou zomaar kunnen. Hockey dan. De finale bij de vrouwen. Den Bos tegen Laren was alles maar 1-1, Tim Steens. Ja, het is zojuist afgelopen, Tom. Want vlak voor tijd, want iedereen zal dat al rekening houden met verlenging, scoorde Maartje Palmer de 14e strafcorner. dat goed, 14 strafcorner kreeg Nabos maar liefst. Ze scoorde er eentje vlak voor rust. Dat betekende de gelijkmaker. En nu, nu net in de laatste minuut was het de 14e strafcorner. De eerste push van Palmer werd gestopt door Sombroek, maar de rebound schoot ze zelf keihard op de plank. Dat betekent dat de wedstrijd is afgelopen en dan Bos deze wedstrijd met 2-1 wint. en in de serie dus met 1-0 voor staat. Straks is er nog de derde wedstrijd in de halve finale van de play-off. Of bij de mannen, daar staat het 1-1 tussen Rotterdam en Bloemendaal. De derde wedstrijd, de beslissende wedstrijd, vindt om drie uur plaats op Rotterdam. En er is veel voetbal. De wedstrijden in de halve finales van de play-offs om een Europees ticket. Vitesse tegen NEC begint straks om half drie... en FC Twente tegen RKC om half vijf. En veel promotie-degradatiewedstrijden vandaag. De graafschap tegen Den Bosch is al om half één begonnen. Het staat 1-1 in Doetinchem. En dat zou betekenen dat de graafschap zou degraderen. Verder straks VVV Cambuur, Sparta Willem 2 en Eind Sport. En we zijn aan het basketballen bij Groningen en Bos. BMX fietsen, wereldbeker, achtste etappe van de Giro en turnen... waar het niet gaat om posities, maar om scores. Kortom, genoeg te doen tot 6 uur in Langste Lijn. Right I said that people's right Peselina's en tribute ride-oners. Zullen we er 18, niet afgelopen? 88, die plaatsen wel. Ja, die duurt vijf minuten graag, waardoor het gaat om de sport. Ik wilde nog even zeggen dat de graafschap Den Bosch... minder dan tien minuten voor tijd nog altijd op 1-1 staat. De graafschap op degraderen. Den Bosch zou verder gaan in de promotieserie. En straks ook nog aandacht voor Manchester City tegen Queen's Park Rangers. Want voor de eerst sinds 1968 zou Manchester City... kampioen van Engeland kunnen worden. En op de achtergrond hoort u al daar in Spanje... de banden zitten er allemaal nog onder, Rotterdam. Ja, naar zong het al, oh, ride on. Even terug naar gisteren, de kwalificatie toch niet onbelangrijk. Lewis Hamilton dacht de 150ste pole position voor McLaren gescoord te hebben. Maar je moet na de kwalificatie 1 liter benzine aan boord hebben... om dat te overhandigen aan de mensen van de FIA. Uit voorzorg parkeerde Lewis Hamilton zijn auto maar meteen naast de baan. En omdat hij niet op eigen kracht terugkwam naar de pits... is hij teruggezet naar achteraan op de startopstelling. En dat maakte gewoon Pastor Maldonado, de man uit Venezuela... de man op pole position... Die ligt op dit moment op de tweede plaats. Achter Fernando Alonso. Alonso die riep: We moeten het met Ferrari beter gaan doen. Nou, dat is de afgelopen weken druk getest. Onder andere op Mugello, het thuiscircuit van Ferrari. En blijkbaar hebben ze die Ferrari toch iets verbeterd. Want Alonso is goed weg. Hij heeft de leiding in de race na 5 van de 66 ronden in handen. Voor dus Maldonado. Raikkonen en Grosjean. Dat waren de twee coureurs van Renault die ook van voren zaten. Inmiddels Raikkonen op de derde plaats. Maar Grosjean is voorbijgestoken. Daar is hij, Tom. Jawel door Miguel Schumacher. Zo, nu vierde leg in de race. En dan uh, Rosberg en teamgenoot van Schumacher op de zesde plaats. En dan pas Vettel en Jensen Button. Uh, ja, hou die twee Renault's in de gaten. Ook die waren snel de afgelopen periode bij de test. Het gaat dit jaar allemaal om uh, de banden. Pirelli levert gewoon banden die voor iedereen hetzelfde zijn. Maar je moet wel, ja, het gaat er om hoe, hoe goed hou je die banden. Hoe snel zijn ze eigenlijk opgebruikt. Hoe snel moet je naar de pits. En de coureur die daar het beste mee omgaat. Onder de omstandigheden vandaag in Barcelona. Zou wel eens spekoper kunnen zijn. En Schumacher moet er toch nog even aan wennen. Hoor. Want in zijn tijd was het toch vooral Bridgestone tegen Michelin. En nu moet hij het ook gewoon doen met dezelfde banden als iedereen heeft. Maar hij ligt vooralsnog vierde. Dus dat geeft de Duitse burger moed. Maar de man aan de leiding na zes van de 66 ronden. En dat zullen de Spaanse fans. 80.000. digitaal getal mooi vinden is de Spanjaard Fernando Alonso. Achtste etappe vandaag in de Giro d'Italia op weg naar Lago Laceno. En dat is op papier een, een zeer mooie etappe, maar is het dat in de praktijk tot dusver ook, Sebastian? Nee, tot dusver uh, absoluut niet. We zijn uh, net over de helft van de etappe. 119 kilometer zijn er afgelegd van de 229 kilometer. Die er in totaal uh, te rijden zijn naar dat skioord, Lago Laceno. Het is er op een na langste etappe van de Ronde van Italië. En uh, de renners die tot nu toe de meeste afstand hebben afgelegd... in deze rit zijn vier koplopers. Julien Berard, Miguel Minguez, André Amador en Thomas Marcinski... reden al vroeg in de etappe weg. Eigenlijk net nadat Dennis van Winde als eerste Nederlander de Giro... Italia uh, verliet van Winden. Vorige week gevallen in de eerste echte etappe, zeg maar. De eerste rit in lijn met uh, start en finish in Herning. Het was eigenlijk een hele onschuldige valpartij. Zo zag het eruit. Hij lag ook als enige op de grond. Maar daar toch uh, zich dermate uh, geblesseerd aan de knie... dat hij daar steeds meer en meer last van kreeg. Hij kwam uh, twee dagen geleden al net op tijd binnen... in een groepje waar ook Cavendish in zat. En de pijn is hem te veel geworden. Dennis van Winden, de Rabobankrenner... stapte na twee kilometer uit koers. Benatti niet gestart. Nog 191 renners dus... Uh, in koers in deze Giro d'Italia met rijder Hesjedal in de roze trui. Voor inderdaad op papier een mooie etappe, want het gaat de hele dag op en af. Het is de tweede aankomst bergop, alhoewel, aankomst bergop. De top van de klim, de Colle Molella, uh, een klim van de tweede categorie... ligt op 4,5 kilometer van de finish. Daarna rijden we dus op het plateau naar de finishstreep... bij dat meer, de Lago Laceno, dat is een skigebied. Het is wel een iets steilere klim dan gisteren... dus hopelijk uh, nodigt het wat meer uit tot aanvallen... van. Bijvoorbeeld rijders die dat goed kunnen als Joaquín Rodríguez, de Spanjaard. Die derde staat in het klassement op 17 seconden van rijder Hesedal. Maar voorlopig is het eigenlijk een status quo in de etappe. etappe, Zoals we er al vele hebben gezien in de grote rondes in de historie. Met die vier koplopers dus die na een kilometer of tien wegreden. Nog maar een keer de namen Berra, Minguez, Amador en Marcinski. Die laatste is een Pol, rijdt trouwens voor de vakantieleiploeg. Dus ze zitten een klein Nederlands tientje aan deze ontsnapping. En ze hebben een voorsprong van 10 minuten en 17 47 seconden als er nog 108 kilometer te rijden zijn in deze etappe. In het peloton wordt de boel gecontroleerd door de ploeggenoten van Rijder Hesjedal. De ploeg van Garmin Barracuda. De ploeg die weet dat Amador de beste geclasseerde is op slechts 1 minuut en 16 seconden van Rijder Hesjedal. Maar ja, er is nog zo'n eind te rijden, 108 kilometer tot de streep. Tijd genoeg om dat verschil van die 10 minuten dik goed te gaan rijden naar die vier man die op kop rijden graafschap is vijf minuten verwijderd van degradatie uit de Eredivisie. Want het staat nog altijd 1-1 tegen Den Bosch. Het was eerder 0-0 in Den Bosch. Dus met deze Europese telling is Den Bosch door. We houden je op de hoogte. We gaan het hebben over beachvolleybal. Want Reiner Nummerdoor en Richard Schuil hebben in Peking een unieke prestatie geleverd... door als eerste Nederlanders een grenslam te winnen. In de finale won het Nederlandse duo in twee sets van de Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo. Reiner Nummerdoor was na afloop erg gelukkig met de overwinning.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 het zijn eigenlijk niet in de problemen geweest. Italiaans team met weinig ervaring. Maar eerder op de dag had hij nu nog wel gewonnen... van de titelverdedigers uit Brazilië. Maar in de finale, u hoorde het al... waren Schuil en uh, Nummerdor eigenlijk superieur. U hoort opnieuw Reiner en Nummerdor. Nee, een van die jongens had wel een, uh, een uh, probleem met zijn buikspieren. Dat zagen we al vrij snel in de warming-up. Dus uh, we hadden eigenlijk een hele ander tactisch plan voor de wedstrijd. En dat hebben we uh, al heel snel in de wedstrijd uh, hebben we dat plan veranderd... door, door toch die jongen uh, die, die uh, ja, leek wat problemen te hebben om die op te zoeken en uh, ja, dat, dat, daardoor wonnen we eigenlijk uh, vrij eenvoudig. De laatste tijd waren de prestaties van schuil nummer door iets aan de mindere kant... en dus is deze toernooizege een mooie opstek richting Olympische Spelen. Zeker, want uh, de, de Grand Slam, uh, sowieso de final voor op de Grand Slam... hebben we eigenlijk al twee jaar niet meer gehaald. En uh, volgens mij is zelfs de laatste Grand Slam finale van ons vier jaar geleden in 2008... Dus uh, ja, dat dit er nog in zat, uh, is geweldig en geeft natuurlijk heel veel vertrouwen uh, voor, uh, voor deze zomer. Reiner, door hoorde u dus winnend met Richard Schaal, Slam finale. We gaan het hebben over het EK-turnen voor vrouwen in Brussel. Waar wij natuurlijk vooral kijken naar het duel tussen Wyoming, Marcela en Céline van Gerner. Beiden willen graag naar de Olympische Spelen. Er is maar één startbewijs te verdienen. We zijn bezig aan de toestelfinales. En we hebben de eerste strijd al een beetje gezien, Edwin Cornelissen. In ieder geval de eerste turst er in actie gezien. Dat is wyoming Marcela op het onderdeel sprong. Twee keer mocht ze springen. En waar we niet naar gaan kijken eigenlijk zijn de klasseringen. Of ze al dan niet op, niet op een podium gaat eindigen. Dat zou mooi zijn als dat lukt. Maar uh, dat is niet het allerbelangrijkste. Waar we naar gaan kijken is uh, wat voor scoren ze neerzet. En wat dat betekent voor haar kansen in de strijd inderdaad met Celine van Gerner. Twee scores gezien die uh, netjes waren. Een klein stapje, dat dan weer wel. Uh, en een score waarmee ze zichzelf in ieder geval niet verbetert. Ten opzichte van de kwalificatie. En dat is eigenlijk wat ze wel had willen willen doen, wilden ze weer afstand gaan nemen van uh, Celine van Gerner. De situatie is als volgt. Uh, Wayomi die wil opsprong naar uh, de Olympische Spelen. Céline van Gerner wil dat uh, op dit moment op brug. Dat is op dit moment haar beste toestel. Wat doet de bond op dit moment? Omdat ze allebei uh, aan alle kwalificatieeisen hebben voldaan. Er wordt gekeken naar uh, de kwalificatiewedstrijd op het WK van vorig jaar. En hoe hoog zou je eindigen in die kwalificatie als je de scores van de laatste toernooien erbij pakt? Nou, op dit moment is het zo dat uh, Wayomi Marcela met haar sprongen op de negende plek op die WK-ranglijst zou komen. Maar dat geldt ook voor Celine van Gerner op brug. Kortom, een van de twee zal zich dermate moeten verbeteren dat ze een plaatsje stijgt. En dan worden de kansen op uh, Olympische afvaardiging wel dermate groot dat de bond niet om ze heen kan. Uh, William Sela heeft zich dus niet verbeterd in deze sprongfinale. Dat betekent dus dat ze nog steeds een negende WK-score op haar naam heeft staan. En dat ze nog twee World Cups heeft om uh, daar overheen te gaan. Celine van Gerner zien we later vanmiddag nog in actie op de brug. En ook zij zal dus gaan proberen om een score neer te zetten. Zetten waarmee ze dat plekje kan stijgen van die WK-score van 9 naar 8. Want daarmee zou de haar kans op de spelen weer gaan toenemen. Kortom, het is een heel gereken. Maar uh, Willemie Mancela heeft in deze finale een klein kansje laten liggen om afstand te nemen van haar rivalen. It's like thunder,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 I'm Push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough. I'm in mean, a hurry, it's not that I'm missing out ...van Van Velzen heet The Rush of Life. De laatste seconde van de tijd op de Vijverberg... ...tussen de Graafschap en Den Bosch nog altijd 1-1. Dat zou betekenen dat de Graafschap degradeert... ...en Den Bosch verder gaat in de promotieserie. En we gaan het hebben over fietsen. Niet de Giro dit keer, maar de wereldbeker. BMX-fietsen, uh, Gio Lippens. We naderen ook de Olympische Spelen. In welk licht moeten we naar deze wedstrijd kijken? Inderdaad, in het licht van die Olympische Spelen. De baan hier op Papendal is een kopie van de baan in Londen. Of eigenlijk moet je het andersom stellen, want de baan in Papendal was er eerder. Maar hij is wel gebouwd met die baan in Londen in het uh, verschiet. Omdat men wist gewoon dat hier dan de Nederlandse Olympische BMX'ers... dat die uh, ja, zeker 200 dagen in het jaar gewoon op dezelfde baan als in Londen konden trainen. Die baan ligt er dus schitterend bij op Papendal. Uh, redelijk veel publiek en ja, voor de rest veel show, veel uh, spektakel natuurlijk. Want BMXen is toch wel een hele jonge uh, stak van. Wielersport afgelopen Olympische Spelen. In Peking waren ze er voor het eerst bij. En nu probeert men zich te plaatsen voor die Olympische Spelen. De grote man van Nederland, Jelle van Gorkom, is er niet bij. Hij is zwaar gevallen bij een wedstrijd in Amerika. Dat gebeurde in april. Hij is nu herstellende had een klaplong. Heeft problemen gehad met zijn ribben en kan nog niet voluit gaan. Maar hij is toch wel de Nederlandse hoop op die Olympische Spelen. Hij is er niet bij. En dat is wel belangrijk. Want Nederland moet hier drie startbewijzen veilig stellen voor de Olympische Spelen. En de concurrentie die zitten op de hielen, want met name Columbia zit dichtbij. En dat betekent dat de collega's van de Dielle van Gorkum... dat die behoorlijk hard moeten rijden om ervoor te zorgen... dat er uiteindelijk drie in plaats van twee startbewijzen zijn bij de mannen. Nou, we hebben al wat kwalificatieronden gehad. Eerste twee runs van de kwalificaties bij de mannen. Hebben we gezien dat Remmel van de Biezen het daar goed doet. Eerste plek en een derde plek. Het gaat erom dat je bij de beste vier van de acht zit... in jouw kwalificatieronde uiteindelijk. Dus na drie runs wordt daar het klassement opgemaakt van de Biezen... Dus op schema. Hetzelfde geldt ook voor Ivo van der Putten. Die is tweede en eerste geworden in de eerste twee runs van zijn kwalificatie. En Twan van Gent, eerste en derde, die doen het dus uitstekend. En bij de vrouwen, daar hebben we Lieke Klaus, die er niet bij is. Die kwam gisteren te val, vlak voor de finish van de time trial. Zeg maar de tijdrit bij het uh, BMX'en. Uh, werd daarmee nog wel 33ste, want het gebeurde 10 meter voor de streep. Maar uh, heeft toch besloten om vandaag niet van start te gaan. Zij was erbij in Peking. En ja, zij is toch wel degene die de nominatie op zak heeft voor die Olympische Spelen. Maar hier presteert met name Maartje Herreigers uh, heel erg goed. Want uh, die uh, heeft uh, toch hele goede prestaties neergezet uh, in die kwalificaties. Werd één keer vierde en uh, werd één keer tweede in haar uh, serie. Dus dat betekent toch wel dat ze met die derde run in het verschiet... dat het er goed uitziet dat zij zich kan gaan plaatsen voor die halve finale. Dan heeft ze een top 16 plek, maar om zich te nomineren voor Londen... het is allemaal heel ingewikkeld, moet ze uiteindelijk de finale gaan rijden. Melle van Bentham, die zou dat uh, ook moeten doen hier. Die zou bij de beste 16 moeten komen. Maar dat ziet er slecht uit, want die was zevende en achtste in haar eerste twee runs. En het ziet er niet naar uit dat zij zich uh, uiteindelijk gaan plaatsen voor die uh, halve finales bij de vrouwen. En bij de mannenstrijden ze voor een plek in de kwartfinales. Meer mannen dan vrouwen hier op Papendal. Waar uh, het zonnetje even verdwenen is, waar het is gaan waaien. Waar de omstandigheden toch weer wat frisser worden, Want tot dan toe zag het eruit uh, als inderdaad Olympische Spelen. Gewoon mooi weer, lekker wat publiek. En uh, veel spektakel hier, veel muziek. Het is een jonge tak van sport dus. En dat laten ze blijken ook. Veel petjes, veel uh, mutjes op het hoofd. Dat soort uh, kleding. Het is een beetje het skateboardpubliek. Het is een beetje het snowboardercrosspubliek. Dat soort mensen dat komt hier op deze wedstrijden af. Maar we zitten nog vroeg in de kwalificaties. En de echte finales die zijn pas tegen het einde van de middag 4, 5 uur. En een aantal kilometer verderop in Doetinchem wordt getreurd... want de graafschap is gedegradeerd uit de Eredivisie. Het kwam zojuist in de play-off niet verder dan 1-1 tegen Den Bosch. Eerdere wedstrijd afgelopen donderdag in Den Bosch eindigt in 0-0. Dat betekent de graafschap gedegradeerd. Den Bosch speelt nu in de volgende ronde van de play-offs... tegen de winnaar van Sparta, Willem 2. En straks krijgen we interviews vanaf de Vijverberg. We gaan weer naar Ronald van Dam, naar de Formule 1. Want uh, ja, het spektakel daar, de banden, pitstops, Hoe staat het ervoor? Ja, er gebeurt van alles. Uh, nou, eerst maar even Michael Schumacher, dat zal jou uh, bijzonder interesseren. Uh, was eigenlijk goed bezig na de eerste serie pitstops, uh, vond hij zich terug op de negende positie. Achter uh, Bruno Senna, die nog binnen moest komen. Aan het einde van de, de eerste bocht. Uh, ja, ik denk dat hij zelf uh, wat later remde en zich uh, verkeek op het uh, wat vroegere remmen van Senna voor zich. Want hij knalde er vol achterop en over de boordradio hoorde hij een hartgrondig idioot. In de richting van Senna. Maar ik denk dat Schumacher... Nou zo is het in het verkeer. Het achter, achteropkomende verkeer dat tegen een langzamere de deelnemende vooraan aanknalt, Het is altijd fout. Dat Schumacher die toch ook wel een beetje de schuld moet uh, geven. Maar die is er dus uit. En ook uh, Senna. En net zagen we de pitstop van Lewis Hamilton. Die dus van achter de, vanaf de 24e plek naar de vierde positie was gekomen. Maar ook omdat hij als, nou, als een van de laatste zeg maar, zijn eerste pitstop ging maken. Maar die reed over iets heen. Misschien wel een, een sleutel waarmee de wielmoor wordt losgemaakt. Het was in ieder geval lastig te zien. Maar daarvoor speelde hij ook weer kostbare seconden. Vooraan Alonso aan de leiding, Maldonado keurig tweede, dan Rijkonen op de derde positie. En dan uh, Kovalainen die rijdt daar met zijn, uh, ja, met zijn Lotus toch vieren trots rond op de vierde positie, maar die moeten we ook nog binnen zien komen. En dan hebben we nog Rosberg op de vijfde positie, dan Grosjean met de Renault en Sebastian Vettel op dit moment op de zevende positie. Dus, uh, ja, er gebeurt van alles, maar vooraan is er één man die zich weinig van alles aantrekt. Dat is de man die al eerder dit seizoen een Grand Prix won Als de omstandigheden lastig zijn en iedereen fouten maakt, is Alonso op zijn best. En het lijkt ook wel dat de Ferrari toch door, ja, door wat nieuwe onderdelen op die auto te zetten, door wat aanpassingen, een snellere Ferrari heeft dan voorheen. Dus dat ziet er goed uit voor de Ferrari-fans en de Spaanse fans. De koploper na 16 van de 66 ronden in de grote prijs van Spanje is dus Fernando Alonso. En helaas, Nico Schumacher is er niet meer bij. Reka Turnen in Brussel, dus het duel van Gerner tegen Marcella. De sprong zit erop, Edwin Cornelissen. En Weyomi Marcela geëindigd op de zesde plaats in die sprongfinale. Klassering dus niet heel belangrijk, maar toch wel even aardig om te zien hoe zij in Europa staat. Zesde van Europa dus, Weyomi Marcela. En de constatering dat haar tweede sprong echt moeilijker moet. Dat was ze volgens mij ook van plan, maar ze heeft het niet laten zien. Moeilijker moet om progressie te boeken om uiteindelijk dus op die Olympische Spelen terecht te komen. Daarvoor heeft ze nog twee World Cups. Eentje in Maribor en eentje in Gent de komende weken. Om dus dat stapje te maken wat haar dan op de Spelen moet gaan brengen. Over sprong gesproken, we hebben vanochtend de juniorenfinales gezien. Normaal hebben wij het niet zo over juniores, maar dit is toch wel een heel opmerkelijke prestatie. Chantisha Netep, 14 jaar, uit Nederland. Een oranster die ook heel goed kan springen. Pakte gewoon de gouden plak bij de sprong, in de finale van de sprong. En dat is toch wel heel bijzonder. Niet eerder vertoond eigenlijk een Nederlandse die eerste werd in een sprongfinale überhaupt, in een Europese finale op een groot turntoernooi. Dus wat dat betreft heeft ze geschiedenis geschreven. Er is altijd de vraag natuurlijk wat het waard is in de toekomst, want er kunnen altijd blessures komen eh, turnsers krijgen nog wel eens last van de motivatie. Eh, dus de vraag is of ze het vol kunnen houden een aantal jaren nog. Om het ook daadwerkelijk tot de senioren door te dringen en het daar te laten zien. Maar dit is toch een bijzondere prestatie dus van Shantisha Netep. Een eh, gouden medaille op de sprong. We gaan even wat berichten brengen tot de klok van Begin alles drie. We beginnen wel met de triathlon. Triatleet Jan van Berkel is er bij wedstrijden in San Diego... in de WK-serie niet in geslaagd kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen. Komt kwam op negen minuten als voorlaatste binnen. En het ziet er daardoor naar uit dat Nederland bij de mannen op de triathlon... in Londen niet is vertegenwoordigd. De wedstrijd werd gewonnen door een Brit, Jonathan Brownlee. En een paar voetbalberichtjes Klaas-Jan Huntelaar. Stelt voor spoedig van een hersenschudding... die hij enkele dagen eerder tijdens een wedstrijd van Schalke in de Verenigde Staten had opgelopen meldt zich binnenkort bij bondscoach Bert van Marwijk... om te beginnen met de voorbereiding op de Europese titelstrijd. Zijn ploeggenoot Raúl sluit zijn carrière af in Qatar. Eerder werd al bekend dat de Spaanse spits zijn contract bij Schalke niet zou verlengen. De keuze van Raúl is gevallen op de club Al Alsat. Hij tekent in Qatar een contract voor één jaar. En Ricky van Wolfswinkel heeft zijn eerste seizoen bij Sporting Lisboa mooi afgesloten. In de laatste competitiewedstrijd scoorde hij drie keer tegen Braga...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 Onder de betogers hielden de Puerta del Sol sinds gisteravond bezet... na een demonstratie tegen de bezuinigingen en de werkloosheid in Spanje. Bij een bedrijf in de gemeente Westland heeft de politie 105 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen tussen een lading ananassen in een vrachtwagen. De fonds werd vorige maand al gedaan, maar uit tactische overwegingen niet eerder bekendgemaakt.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 Het is half drie geweest en dus is er ook begonnen richting Europa League Playoffs. Vitesse, NEC, NEC 3-2, de eerste wedstrijd. En hoe Richard van der Maarden? Nou, nou, nou. Spannend, spannend. Welk vervolg gaat deze beladen wedstrijd die inderdaad afgelopen donderdag werd gespeeld vanmiddag krijgen in Gelderdoom. Er is afgetrapt. Een halve minuut zijn we onderweg en Vitesse gaat er meteen vandoor. Aan de rechterkant met Ibarra. Geeft de bal mee aan Hofs en dan een voetje daartussen van Fadoch, de Hongaar van NEC... Veel besproken die wedstrijd natuurlijk ook de afgelopen dagen nog in deze regio. Want er gebeurde nogal wat met een zeer omstreden strafschop waaruit NEC 2-2 maakte. De 3-2 die nooit goedgekeurd had mogen worden want de bal was niet over de lijn. Alles en iedereen bij Vitesse na afloop woedend, laaiend vooral. Sean van den Brom die zich bestolen voelde. Nu weer een aanval van Vitesse aan de rechterkant met weer Ibarra de Ecuadoriaan. Maar het lijkt mij dan toch reglementair van de bal gezet door Nuitse. De vrije verdediger. Maar scheidsrechter Kuipers, die het vanmiddag in goede banen moet leiden... ziet daar toch een vrije trap in. Aan de rechterkant, bijna op de achterlijn voor Vitesse. Anderhalve minuut op de klok, de sfeer. Natuurlijk, zoals altijd, bij deze wedstrijden tussen Vitesse en NEC zit er goed in. Met een bijna vol uitvak, vol met NEC-fans. De vrije trap, daar komt hij, Maar Cabor Babos, de 37-jarige keeper van NEC, plukt die bal... en trapt hem direct uit richting uh, voor de kleine middenvelden... Die... Als enige daar, diep op de helft staat van Vitesse. Maar de bal belandt dan in de handen van Piet Veldhuizen. Voor de wedstrijd sprak ik hem even kort in de catacombe. Een uurtje voor deze wedstrijd. En toen sprak Veldhuizen: we gaan ze bijten vanmiddag. Kortom, het vuurtje is uh, helemaal opgestookt voor uh, deze wedstrijd. Jordania, de club-eigenaar, deed ook nog een uh, schepje erbovenop in de media. Door te zeggen dat het een uh, smet was op het gehele betaald voetbal. De wedstrijd van afgelopen donderdag. Via voor gaat de bal nu opnieuw over de zijlijn. Een ingooi voor Vitesse met Alexander Butner. Opgeroepen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Maar als Vitesse vanmiddag doorgaat, dan mag hij zich van John van der Brom... morgen niet in Hoendeloo melden. En dat lijkt natuurlijk ook logisch. Want de belangen voor, vooral Vitesse zijn enorm. Het is een keiharde eis van een eigenaar Mirab Jordania dat Vitesse Europees voetbal haalt. Veel druk dus op deze wedstrijd. Drie minuten zijn we onderweg. Het is 0-0 in van Opvallend voetbalbericht uit België. George Lekens, als bondscoach van de Belgen. Hij verhaalt Rode Duivels voor Club Brugge, waar hij een contract heeft getekend voor drie seizoenen. We gaan er even over praten met Armand Scheurs vanuit België. Armand, goedemiddag. Ja, opvallend bericht, zeg je. De voetbalbond is verbijsterd. Ik gebruik het woord van de woordvoerder. Want men wist bij de bond absoluut niets. Lekens heeft nog een contract uh, lopen van twee jaar tot aan het WK in Brazilië. Dat zal dus moeten afgekocht worden. En uh, ja, iedereen is in feite koud gepakt. Brugge heeft afscheid genomen van de trainer Christophe Daum. De Duitser die uh, blijkbaar bij zijn familie wil zijn in Duitsland. Die daarom afscheid nam eergisteren. Brugge tekende een profiel uit van. Ja, we willen eenzelfde soort van trainer. En vandaag. Dag om zes uur wordt George Leekens voorgesteld, onze bondscoach. Het is de tweede bondscoach op rij die ontslag neemt. Want de eerste was dik advocaat, dat weet je nog. Hè? Ja, dat is wel. Ja, ja. Die was weggegaan voor een beter contract in Rusland. Ja, daar kunnen wij niet tegenop als Belgen, als de Russen komen. Maar ik denk ook dat in dit geval Leekens uh, ook iemand is die voor het geld heeft gekozen. Uh, dat die bebruggen, want daar zitten nu mensen aan, aan het roer die heel veel geld in de handen hebben. Dat die daarvoor heeft gekozen. Want je kunt moeilijk zeggen dat hij een, een, een slechte ploeg heeft bij de Rode Duitse. Wij hebben uh, Jan Vertongen, die bij jullie zeer bekend. Miralas is de speler van het jaar in Griekenland. Hazard, speler van het jaar in Frankrijk. En Vincent Company, man van het jaar in Engeland. Dat hebben wij nooit gekend, zo'n werelde. De sportief kan het probleem uh, niet spelen. Maar ik denk dat hij voor uh, ja, het geld van Club Brugge uh, bezweken is. En wat, wat is, er, is er een link tussen Club Brugge en Georges Lekens? Ja, hij is oud-speler van Brugge. In de tijd dat Ernst Happel daar uh, aan het bewind stond, was Brugge... in de jaren zeventig was Brugge een keer of vier kampioen... speelde ook twee keer Europese finale. Dus dat was de beste periode van de club ooit. En Leeks was toen centraal verdediger. Hij is ook al uh, een, een drietal seizoenen trainer geweest van Brugge. heeft toen de club in de steek gelaten... voor een beter contract bij KV Mechelen. Dat toen net de Europa Cup had gewonnen tegen Ajax, einde jaren tachtig. is ook daarna een jaar weggegaan voor geld in Turkije... bij Trabzonspoor. Dus... Lekers heeft eigenlijk een spoor van ja, en uh, verdienstelijk trainer, maar ook altijd op een onverwacht moment weggaan voor een beter contract. Dat is een beetje de rode draad van zijn carrière. Nou, het is een donderslag bij Helder Hemel, dus en, en ja, een beetje pril. Maar wie moet er nu bondscoach worden daar bij jullie? Ja, dat, uh, jullie hebben misschien een, een naam. Wij hebben nu nog niemand. Jullie hebben nog van gaal, nog geloof ik, hè? Ja. Wij ja, hebben, ja. Helemaal, wij hebben helemaal niemand, want uh, daarnaast is ook de trainer van Standard Luik ontslag genomen vandaag, uh, José Riga, omdat de nieuwe eigenaar, Duschatelé, dat is de 18e rijkste Belg, die wilde niet de spelers kopen die Riga wilde. Dus daar is ook uh, de trainer vertrokken. Dus zowel Standard Luik als uh, de voetbalbond zoeken een trainer. Bij deze, uh, we staan open voor alle mogelijke sollicitaties. Maar, maar als ik namen noem als Fred Rutte of Roen Jans... of, of zijn jullie klaar met Nederlanders na is dik advocaat? Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Uh, uh, de, trouwens, de naam van Fred Rutte werd genoemd bij Bekkelenbrugge. Maar dan spreek ik over amper twee dagen geleden. Dus zij hebben heel snel beslist om aan Lekens in zee te gaan. Uh, Rutte was één van de kandidaten... maar uh, van Lekens was uiteraard helemaal geen sprake. Oké, okay, oké. Okay. Nou, in ieder geval... Uh, dank voor deze uh, berichtgeving vanuit uh, België. Allemaal scheurs. Prettige middag. Uh, ja. en sterk, en sterk. Ik zit daar in België. We gaan naar de etappe. Nee, ja, we gaan naar de achtste etappe van de Giro. Sebastian Timmerman. die nog een beetje flauwtjes was tot nu toe, hè. En dat uh, nog steeds is, 93 kilometer nog te rijden... door dat uh, lastige uh, deel van Italië, uh, zeg maar het midden. We gaan, zijn echt het midden vertrokken in Sulmona... en gaan in een rechte streep naar het zuidelijkste puntje... van uh, de Ronde van Italië van dit seizoen. De Lago Laceno, dat uh, meer skigebied. 229 kilometer gisteren het lang met die Colla Molella... de top op 4 kilometer van de streep. Klim van 10 kilometer dus als zwaartepunt. Maar het duurt nog even, hoor, voordat de vier koplopers... daar zijn, ik vraag me af of ze op dat moment nog... Dat het op kop zullen liggen als ze er later vanmiddag gaan aankomen. De vier koplopers die we al de hele dag eigenlijk hebben: ...Julien Berard, Fransman van AG2R. Miguel Mingues is een Spanjaard. Rijdt voor Euskatel, de Baskische ploeg dus. Dan een Costa Ricaan die in Spaanse dienst rijdt. Namelijk Andrei Amador. Rijdt voor Movistar. En dan hebben we een Pool in Nederlandse dienst. Thomas Marcinski, de Poolse kampioen. Op zowel de, op zowel de weg als in de rit tegen de klok. En hij rijdt dus voor Vakant Soleil. En de beste geclasseerde in die kopgroep van vier is Amador door op 1 minuut en 16 seconden van de roze truidrager van rijder Hesjedal... ...die uh, relatief gemakkelijk voorin in het peloton zit. Hesjedal laat zijn ploegenoten van Garmin, de zeven ploegenoten die hij nog over heeft... ...want Tyler Farrar stapte er 2 dagen geleden af, het uh, meeste werk doen... ...onder uh, goede omstandigheden, het zonnetje schijnt, graad of 25... ...en het verschil schommelt zo rond de 10 minuten. De ene keer krijgen we door 10,5 minuut, dan weer is het wat dichter... ...tegen de grens van 10 minuten aan met nog ruim 90 kilometer te gaan... In zo'n listige etappe. Het blijft op en afgaan de hele dag. Totdat we aan de voet komen van die Colle Molella. En 10 kilometer moeten gaan klimmen. Tot over de duizend meter uiteindelijk. Maar voorlopig heeft die ploeg, die Garmin-ploeg, het allemaal wel onder controle. Maar in dat klassement staan ze dicht bij elkaar. Tira Longo, de winnaar van gisteren, staat maar op 15 seconden. Rodriguez, altijd gevaarlijk bij zo'n uh, lastige klim in de finale. De Spanjaard van Catusha staat maar op 17 seconden. En dan zijn er nog twee ploegenoten van Hesjedal, Van der Velde en Stettina ook in de top 5. Daar zal hij normaal gesproken niets van te vrezen hebben. Maar het staat dicht bij elkaar. Dus het kan eigenlijk nog wel spannend gaan worden. Maar voorlopig is het niet spannend in deze etappe. De vierman met 10 minuten voorsprong op het peloton. Het is wachten totdat het verschil dichtgereden gaat worden. We u op de hoogte van de promotie degradatie die momenteel worden gespeeld. Sparta tegen Willem II staat na 8 minuten op 0-1. U hoort het goed. Willem II heeft voorsprong door een doelpunt van Heuger. En Eindhoven tegen Helmond Sport nog altijd 0-0. Niet zo opgewonden raken. <laughs> We gaan het hebben over Vitesse tegen tegen uh, NEC. En uh, als ze niet doorgaan, is het eigenlijk de laatste wedstrijd van Van der Meteen met deze eigenaar? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik uh, zie hem daartoe in staat om, inderdaad, uh, Van den Brom... als het uh, allemaal uh, mislukt vandaag en NEC gaat door... en Vitesse wordt uitgeschakeld om dan hard in te grijpen. Want het is gewoon een uh, harde eis van uh, Mirab Jordania, de club-eigenaar van uh, Vitesse... om Europees voetbal te halen. Het contract van uh, Van den Brom werd bij het halen van de play-offs... automatisch met een jaar verlengd. Maar ik denk toch dat als het misgaat, dat uh, Jordania wel eens hard zou kunnen ingrijpen. Vitesse heeft het balbezit op de helft van uh, NEC... 0-0 de stand. 9,5 minuut zijn we bezig. En Anan, de verdedigende middenvelder. In de middencirkel paast de bal breed naar Kasia. Die tot nu toe de beste kans heeft gekregen. Dit is ook een goede paas op Hofs. Moet de bal terugleggen naar Boni. Boni nog altijd. En dan de bal weggehaald op het nippertje door NEC in de verdediging door Van Eijden. De enige wijziging ten opzichte van afgelopen donderdag in het elftal van Alex Pastoor. Smofs zit op de bank van Eijden terug in het hart van de verdediging. Samen met Nuitink. Nu is het Fadotje in de middencirkel paast de bal goed. Goed naar de rechterkant, naar Selezi de Hongaar. De voorzet komt en dan Zeefuik van dichtbij in het doelgebied. De eerste mogelijkheid voor NEC. Bal gaat ruim naast en dus een doelschop voor Vitesse. Dat furieus is begonnen hoor, aan deze wedstrijd. Twee mogelijkheden voor Boni en voor Ibarra. En een prima kopkans van dichtbij voor de verdediger Kasia Vitesse dus de betere ploeg in deze derby met NEC. 0-0 nog na ruim 10 minuten in Gelderloop. Miami, Marcela hebben een actie gezien op DK Turnen in Brussel. En dus richten wij ons op Celine van Gerner, Edwin Cornelissen. ...waarbij we ook weer kijken naar uh, de vergelijking met uh, uh, wyoming Marcela. Komt ze in de buurt van uh, Marcela als het gaat om uh, de klasseringen van uh, het WK in Tokio? Want dat is dus inderdaad waar we naar kijken. We hebben Celine van Gerder in actie gezien aan de brug. En dat was echt een, echt een hele fraaie brugoefening. Klein stapje bij de afsprong, maar het zag er echt bijzonder goed uit wat zij liet zien. En dat resulteerde zich ook in de score. 14.633, dat is voor haar weer een record dit jaar. Dus zij heeft een stapje gezet. Maar als je dan kijkt naar de klassementen van het uh, WK van vorig jaar... ...dan stijgt ze toch niet een plekje. Dus... Heeft zij nog steeds een negende plek van het WK in handen. Net als Wyomi Mancela staan ze dus nog altijd gelijk. De enige uh, conclusie die je wel kunt trekken is dat uh, Celine van Gerner wel degelijk progressie op zichzelf boekt. En dat biedt natuurlijk wel vertrouwen voor de twee World Cups die nog komen gaan. Daar waar Wyoming Mancela dat liet liggen. Zij deed niet haar moeilijkste sprongen. Ik vroeg gewoon haar na afloop ook waarom ze dat niet had gedaan. Ze besloot toch een beetje op safe te gaan. Ik vraag me dan af waarom je dat doet. Want het is toch alles of niks. En iedere keer dat je een kans hebt om een hoge score neer te zetten moet je die grijpen zou ik denken als je in zo'n intense strijd om Olympische tickets bent verwikkeld. Maar die kans liet Wijomi Marcela dus bewust liggen. Slim van Gerner dus goede zaken gedaan, hoewel het nog altijd niet beslist is. Dat zal de komende weken moeten gaan gebeuren tijdens de World Cups in Gent en Maribor... die nog op het programma staan.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 Sweet.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 Van lange optredens deze man, maar dat krijg je ook met dit soort nummers natuurlijk. Dead to my hometown, Bruce Springsteen. We gaan weer eens naar de Gelre genomen. Vitesse tegen NEC. Is het al heet daar, Richard? Nou, nog niet zo. Nog geen discutabele momenten. Ook gezien Vitesse wel de betere ploeg. Hoor. Tot nu toe in het eerste kwartier 0-0 nog de stand. Twee kansen gezien voor Vitesse. Met Kasia en de omhaal van Boni. Ja, en ook nog een schot van Ibarra. Maar dat ging toch ruim voorlangs. En nu een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Met Nicky Hofs. De Arnhemmer draait de bal erin. Weggekopt door Kolwijk in het strafsopgebied van NEC. Voor moet dan achter de bal aan. Wordt opgepikt door Buttner. Nog altijd diep op de held van NEC. En dan een overtreding van voor... En gaan we daar de eerste gele kaart krijgen van scheidsrechter Kuipers voor de jonge Nijmegenaar. Hij moet zich in elk geval melden, maar geen kaart van Kuipers. Een vrije trap dus aan de linkerkant van het veld voor Vitesse. Dat is wat resteert. Even overleg tussen Hofs en Van den Brom die dan weer teruggaat naar zijn stoel. En de vrije trap ongeveer op dezelfde plek als een minuut geleden opnieuw voor Nicky Hofs. Bijna iedereen van NEC in het strafschopgebied. Alleen Schöne en Voor staan er iets buiten. Daar komt de bal weer van Hofs weer ingedraaid. En dan de kopbal van Kasia. Maar die mist alle kracht en dus kan Babels de bal oprapen. 22 januari, de laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen hier in Gelderdoom in Arnhem. Toen werd het historisch 0-1 in het voordeel van NEC. Een doelpunt van Leroy George. De counterspit van NEC die er vandaag niet bij is. Vitesse zal dus moeten scoren in dit duel. 1-0 of 2-1. Dat is genoeg voor de ploeg van John van den Brom. Maar zal een doelpunt gemaakt moeten worden. Tot nu toe is het dus nog steeds na 17 minuten spelen in Gelderdoom 0-0 tussen Vitesse en NEC. Ik meldde wel eerder dat Sparta tegen Willem 2 op 0-1 stond. Eindhoven tegen Helmond Sport is inmiddels ook 0-1 geworden door een doelpunt van Govench. Eerste wedstrijd ook al gewonnen door Helmond Sport. Uh, Marcela van Gerner, Edwin Cornelis. Het gaat niet om posities, heb ik begrepen. Maar straks weten we wel de score. En heeft ze ook nog een medaille, bijvoorbeeld? Dat zo. zou toch een nou, scoren medaille... zijn? Ja, dat willen we toch ja. ook even weten. Ja. Nee, die medaille die zit er net niet in hoor. Ze staat momenteel vierde. Er komt nog uh, één turnster in actie. Dus dat betekent dat ze vierde of vijfde gaat worden in deze brugfinale. Maar dat is hoe dan ook een hele knappe prestatie. Was sowieso ook een hele mooie oefening die uh, Celine van Gerner liet zien. Beetje jammer van dat stapje bij die afsprong. Dat had er nou net eventjes dat uh, tiende puntje kunnen opleveren. Wat er wellicht wel naar die uh, achtste positie. ...op het WK had gebracht en dus een stap dichter bij de Spelen. Op dit moment nog Marcela en Van Gerner gelijk als het gaat om de kansen. Hoewel ik zou denken dat Samien Van Gerner een mentaal tikje heeft uitgedeeld... ...door alleen al haar record dit jaar op brug te verbeteren. Haar record überhaupt op brug. Dat is een bijzonder knappe prestatie van deze turnster... ...die toch al lang uit de roulatie is geweest met een blessure aan de voet. Dus zij is helemaal terug van weg geweest. Heeft denk ik op dit moment de beste kaarten als het gaat om de Olympische Spelen. Maar inderdaad nog twee World Cups te gaan. Daar kunnen ze beide nog scores gaan neerzetten die ertoe doen. Dus dat wordt nog bijzonder interessant. Die World Cups in Gent en in Maribor. De eerste wedstrijd in de finale play-offs bij de vrouwenhockeysters is gewonnen door Den Bosch. De ploeg won net vlak voor tijd met 2-1 van Laren. En dus alle reden tot tevreden te zijn daar in de hoofdstad van Brabant. Tim Steens in gesprek met de coach van Den Bosch, Raoul Eeren. Jullie winnen met 2-1 van Laren. Die goal valt in de laatste minuut. Toch een zwaar bevolkte overwinning. Ja, dat weet je, de wedstrijden tegen Laren zijn altijd zwaar bevochten. Je, je, daar win je, in de playoffs win je geen wedstrijden met, uh, met drie goals verschil. Dat, dat, dat gebeurt nooit, dus nu ook niet. En uh, ja, we hebben gewoon heel goed gespeeld vandaag. Dus daar was ik dik tevreden over. Ik vond het veel beter dan afgelopen woensdag, toen, uh, toen we de derde wedstrijd tegen Amsterdam speelden. Dus daar was ik blij om, uh, om te zien. Jullie begonnen echt uh, furieus, hè? zes strafkorners ook binnen zeven minuten. Maar ja, dan heb je toch nog een keepser van Laren, Joyce Zombroek, bijna onpasseerbaar. Ja, die heeft er eigenlijk wel ballen uitgehouden. Dat ik dacht van, nou, die tel ik. Dus uh, complimenten voor haar. Uh, prima gedaan. Maar uiteindelijk uh, gaan er toch twee in. Dus, uh, en daar gaat het om. Ja, Jullie hebben 14 strafcorner's gekregen de hele wedstrijd. Uh, ja, wat gebeurt er dan op de bank? Denk je van, nou, welke variant moet ik gaan spelen? Of laat je dat aan Maartje Pauw mezelf over? Nee, dat doen we samen. Mm -hmm. En uh, ja, je weet uh, uh, hoe een goede corner Maartje heeft. En, uh, dus we hebben een aantal varianten gespeeld. We hebben een aantal keer zelf gepusht. En da daarin hebben we ook een beetje gevarieerd... We hebben allebei de hoekjes een beetje bekeken. En, uh, ja. Uiteindelijk uh, gaat hij er toch in hè, de laatste seconde. Ja, ik denk op een gegeven moment ze wordt er moedeloos van maar. Nee, nee, nee. Maar Maatje zit uh, super lekker in de vel op dit moment en staat gewoon heel goed te pushen. Dus uh, en dat zie je aan alles. En uh, ze heeft ook echt goede corners gepusht. Dus dik tevreden over. Ja, naast het aantal strafcorners hebben jullie ook heel veel veldkansen gehad. Hè? Dat moet je ook niet vergeten natuurlijk. Ja, precies, precies. In nee, de veld... Ja, in het veldspel waren je op een gegeven moment wel beter, denk ik. Nou ja, op het moment dat zij de 1-0 maakte uit de strafbal. Uh, Hadden we hadden al zoveel kansen gehad. En, uh, ja, tegen elkaar gezegd in de rust, uh, daar kunnen we moeilijk over gaan doen. Maar we gaan gewoon weer door. En met goed hokje uh, en kansen blijven creëren. En meer kan je niet doen. En dat hebben we denk ik uh, gedaan. Dus uh, nogmaals uh, complimenten. Maar aan de andere kant weer met beide voetjes op de grond. Het uh, is uh, net als in de tennis. Uh, het eerste setje heb je gewonnen. Maar je hebt verder nog niks. En zaterdag is het tweede setje. Ja, want uh, er wacht een heet avontuurtje straks in Laren natuurlijk. Hè, want ze zijn echt op revanche belust. Hè. Ze waren ook heel boos over die laatste twee strafcorners ja, dat kan, dat weet ik niet. Het hm. uh, vonden het onterechte beslissing van de scheidsrechter, maar goed. Okay. Nou, volgens mij hadden ze al aardig geluk dat die er terug uh, teruggedraaid ja, ja. werd. Maar uh, nou ja, dat mag. Er zitten emoties bij in de play-offs, dus uh, dat is prima. Maar uh, ja, we hebben vandaag benaderd als één finale. Er is één finale en die was vandaag. We hebben niet verder gekeken dan vandaag. En dat is nu hetzelfde. We gaan nu heel de hele week toeleven naar zaterdag. Want er is één finale en die is zaterdag.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 Ik aan happy together natuurlijk bij de Turtles. <laughs> maar dat is het hier ook met Eleanor. Hoor. Ja, we gaan weer eens uh, voetballen. Richard uh, van der Mare de Vitesse tegen NEC. Een beetje een evenwicht? Nou, ik vind uh, Vitesse beter voetballen hoor. 0-0 is de stand. Vitesse is uh, meer in de aanval. NEC uh, verdedigd, gegroepeerd, compact. Geconcentreerd, dat zeker. Nu misschien een uitval. Mist Lasse Scheun aan de rechterkant van het veld. Op de achterlijn inmiddels met twee spelers van Vitesse bij zich. Chanturia en Buettner. Dan gaat de bal over de achterlijn. En is het inderdaad. En dat heeft de grensrechter goed gezien. Een doelschop voor Vitesse. Het vuurtje hier en daar laait het alweer wat op in Gelredoom. Want zojuist een gele kaart voor Alexander Buettner. Terwijl hij toch duidelijk de bal speelde. Nam de man wel mee. Maar goed, hij kreeg geel van Kuipers. Terwijl even daarvoor een overtreding van voor... ...onbestraft bleef en dat, ja, daar gaat het publiek natuurlijk direct tegenin. Ook wat spandoeken trouwens hier in Gelderdoom nog refererend aan die wedstrijd... ...die veelbesproken wedstrijd van afgelopen donderdag... ...met bijvoorbeeld de tekst NEC heeft ook een nieuwe eigenaar. Zijn naam is Braamhaar. Refererend aan de scheidsrechter van donderdag en KNVB dubbele punt Koninklijke Nijmeegse voetbalbond. Dan nu een kans voor Van Ginkel. De bal gaat net naast de tweede paal. De beste kans in de wedstrijd voor Vitesse. Marco Van Ginkel, de 19-jarige middenvelder, dook daar zomaar voor. Babos op, goed gespeeld van Kalas die dat prima zit, ziet. En dan via Hofs gaat de bal naar Van Ginkel. Het blijft hier voorlopig na 25 minuten voetballen 0-0. Um, ja, gaan we weer eens even heel wat anders doen. Uh, we gaan weer eens naar uh, Edwin Cornelissen. Nee, eerst naar Ronald van Dam even. Ja, natuurlijk Ronald van Dam bij de Grand Prix Formule 1 in Spanje. Ja, we zitten net over de helft van de race. Uh, nog 35, uh, of uh, ja, nog ronde van de 66 te gaan. Nieuw koploper is Pastor Maldonado. Want uh, Fernando Alonso had een paar rondjes toch last van een langzame man voor hem. Charles Pieckhindenmerg. En uh, Maldonado was al binnen geweest voor zijn uh, tweede sit pitstop. Alonso volgde, maar kwam daarna weer als de nummer 2 op de baan. Dat betekent dus nu dat we nu een Williams-coureur aan de leiding hebben. En dat ziet er allemaal erg goed uit. Williams debuteerde in 1978. Goed voor 7 wereldtitels en 113 overwinningen. Maar we moeten echt terug naar 1997 met Jacques Villeneuve. Voor de gloriedagen van dit team. Maar het is nog altijd het privéteam van Sir Frank Williams. Gisteren 72 jaar geworden. Maldonado dus voor Alonso. Raikkonen en Grosjean voor Renault. Of eigenlijk Lotus hè, tegenwoordig derde en vierde. Hamilton handhaaft zich op de vijfde plaats. Hij heeft pas één pitstop gemaakt, maar borstelt nu wel met zijn banden. Rosberg is de nummer 6. dan Jensen Button. Net voorbijgestoken door Kobayashi, die Japaner van sauber, die hem echt een enorme beuk gaf. Vettel, die moest een drive through penalty ondergaan, omdat hij uh, niet van zijn gras afgegaan was, omdat er wel uh, werd gezwaaid met gele vlag. Ja, en dan uh, mag je een keer een extra bezoekje brengen aan de pits. En de top 10 wordt volgemaakt door uh, meneer Hulkenberg. Maar Pastor Maldonado het zou toch wat zijn zeggen als die man uit Venezuela deze Grand Prix van Spanje op zijn naam gaat schrijven. We gaan naar het journaal van 3 uur toe. U krijgt van mij de tussenstanden bij het voetbal... voor de, uh, ja, de ticket van de Europa League natuurlijk. Vitesse NEC staat 0-0. NEC won de eerste wedstrijd met 3-2. De graafschap is gedegradeerd inmiddels. Want Den Bosch is na een 1-1 op de Vijverberg door naar de volgende ronde. Wie gaan ze daar treffen? De winnaar van Sparta, Willem 2. Beste papieren Willem 2 leidt met 1-0. Tegen Sparta na nou eerder met 2-1 gewonnen te hebben. En Helmond Sport leidt met 2-0 bij Eindhoven. Won de eerste wedstrijd met 1-0.